12 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Werven en Bert van Sloten. Het is helemaal niet moeilijk om studenten te vinden die een technisch vak willen leren, zegt college-directeur Ruud Bork straks. Hoe hem dat flikt, vertelt hij zelf. En de winnaar van twee gouden stroppen op rij. Nu eerst het nieuws met Gert Club. CDA GroenLinks wil het vaderschapsverlof na de geboorte van een kind uitbreiden van twee naar vijf dagen. De partij dienen hiervoor een abonnement in bij de behandeling van de verlofwet.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 in een opinie in de Volkskrant schrijven VVD fractieleider Blok en VVD Kamerlid de KLUW dat de resultaten van de ontwikkelingshulp de afgelopen 60 jaar op zijn zachts gezegd niet erg overtuigend waren.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 De VVD stelt verder dat ontwikkelingshulp geen kerntaak is van de overheid. Blok vraagt zich af waarom de morele plicht tegenover medemensen moet worden afgekocht via de overheid. Staatssecretaris Knapen voor ontwikkelingssamenwerking stelt dat een begroting van 1,4 miljard euro in feite beëindiging van onze ontwikkelingssamenwerking betekent. Het geweld tussen boeddhisten en moslims in Rakhine in het westen van Birma heeft in een paar weken tijd zeker 50 mensen het leven gekost. Meer dan 2000 gebouwen zijn door brand verwoest. President Tencent stuurde een week geleden het leger naar Rakhine met de opdracht de rust in de regio te herstellen. En volgens de laatste berichten lijkt het nu rustiger in het westen van Birma. Dan ben ik al bij de weersverwachting. Uh, vanmiddag uh, in het westen vooral zon, in meer naar het oosten kans op regen, temperatuur van 17 tot 21 graden. ANWB-verkeersinformatie. Eén file door werkzaamheden op de A15-Golkum richting Nijmegen... staat het nu vast tussen Tiel-West en Tiel gedurende 4 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Wil je beter leren coachen? Welkom bij de Alba Academie. Daar leer je van professionals met een team voor kwaliteit. Kijk maar op alba-academie.nl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 Zo bezorgt u gehandicapte kinderen een fijne vakantie. Kijk op asmbank.nl voor de wereld van morgen. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We zijn zo snel, de aankondiging en het gevolg. We volgen elkaar zelf op. Moeilijk om techniekstudenten te vinden? Wel nee, zegt college-directeur Ruud Porg. Hoe doet u dat eigenlijk, meneer Pork? Gewoon ruiken, proeven en voelen aan techniek. En je bent een beginnend schrijver en je krijgt twee jaar oprijden Strop voor het spannendste boek, de beste thriller van het jaar. Hoe doe je dat? Dat is een vraag die ik straks stel aan Mam Doek. En wilt u ons mailen, wilt u ons twitteren of anderszins hinderlijk volgen? Kijk dan op de website radio1.nl. Maar... Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. Terwijl het bedrijfsleven schreeuwt om vakmensen... kiezen steeds minder leerlingen van de basisschool... voor een technische beroepsopleiding. Ruud Pork, directeur van het Technisch College in Velsen... Die heeft helemaal geen last van die verminderde belangstelling. Wel, nee, nou dat komt door de manier waarop je technisch onderwijs benadert. Ruiken, proeven en voelen, zei hij net. Niet geheel onopgemerkt gebleven, want na de zomer... wordt hij ingelijfd door de gemeente Amsterdam... Eh, om het technisch onderwijs daar een stevige boost te geven, nou Ruud, ja, uh, toch iets wat ik veel hoor met, bij bedrijven die je spreekt... die allemaal klagen, we krijgen steeds minder kinderen op een VMBO... met name geïnteresseerd in dat technische vak. Waarom is dat? Waarom hebben ze dat niet meer? Ja, ik denk dat er toch in het basisonderwijs het uh, vak... Ja, het, het vakonderwijs een beetje verdwenen is. Of dat nu komt door de feminisering... of omdat de afstand naar het bedrijfsleven groter is. Dat is wat dat betreft nog een grote onbekende. Maar er is wel een hulpvraag vanuit het, bedrijf, vanuit het uh, basisonderwijs in ieder geval. Ja, een, een, een hulpvraag? Want hoe zou je dat moeten doen? Dat deden we dan vroeger. Ik had handarbeid, geloof ik, op school. Nou, dan stond, stond je hele Figuurzagen. Ja, het figuurzagen. Ja, maar de, de, mannen, de mannen zijn uit het basisonderwijs natuurlijk ook verdwenen. En er zijn absoluut kerndoelen techniek in het basisonderwijs. Ja. Maar ja, die zijn best wel moeilijk te realiseren. Voor met name ook de dames natuurlijk ook daar. Maar moet je dan vervolgens... Dus het ligt allemaal aan de dames eigenlijk? Ja. Nee, nee hoor, nee hoor, laat ik daar heel duidelijk in zijn, absoluut niet. Maar ik heb zelf een dochter die staat voor de klas... en daar merk ik het zelf ook natuurlijk aan... dat de nee. afstand naar het echte technische vakonderwijs... is wel wat groter is... voor de dames. Nee. Maar moet je dan gewoon de jongens niet meer laten borduren? Wat, wat ze tegenwoordig ook moeten doen, een borduurwerkje maken. En dan komen ze met zo'n gezicht thuis, hoor. Nee hoor, je, je moet lekker, de jongens moet je lekker skelders laten maken... boomhutten maken en vooral ook lekker waar ze goed in zijn. Maar ze willen allemaal achter de Blackberry en op de Xbox... en uh, uh, op de Nintendo en verder denken ze, het is wel goed... Want anders maakt het wel. Nou, gaan we eens met een groepje met jongens het bos in, dan zie je dat ze ook nog wel wat andere dingen willen. Jongens zijn, wat dat betreft, echt wat bewegelijker en hebben ook een heel andere leerstijl over het algemeen. Hoe, hoe, hoe gaat het? Want u heeft het anders aangepakt euh, binnen de school. Dan moet je eerst wel mensen binnenkrijgen die al meer of meer technisch geïnteresseerd zijn en ze dan gek maken. Dat laatste is gelukt. Maar hoe krijg je ze binnen? Nou, de binnenkrijgers met name om gewoon, zeg maar, dat noemen we dan experiences. En dan laten we een groep 7 of groep 8 kinderen die laten we naar het bedrijfsleven toegaan. En dat ja. in dit geval bijvoorbeeld het, een garagebedrijf. Dit zijn kinderen van 11, 12. 11, 12. Die weten ja. nog niet exact wat ze willen gaan doen. Die komen dan uh -huh. in een garagebedrijf een hele ochtend. De, de, zeg maar, de baas van het garagebedrijf die heeft gewoon eventjes zijn, zijn, zijn garage opengesteld. Zijn klanten weggestuurd. Nee hoor, het garagebedrijf <laughs> gaat gewoon vol door. Okay. En er komen gewoon 25 kinderen naar binnen toe. Ja. En dan zien de kinderen ook dat het garagebedrijf helemaal niet zo vies is. Er ligt zelfs vloerbedekking op de grond. Sterker nog, sommige auto's worden zelfs getuned. Met bijvoorbeeld een laptop of een dat, iPhone. Dat is dat ruiken wat je... Dat is dat ruiken. En het mooie was van deze man, en daarom heb ik het ook genoemd... is dat deze man niet ineens onverwachts een airbag ontploffen. Nou, dat, iedereen schrikt zich natuurlijk ook wat op de plek er. Maar daarna komt wel het verhaal hoeveel dynamiet er ook in een auto zit bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En dan worden de kinderen nieuwsgierig. Bram De Hoek, on, on onze misdaad schrijven. Airbag ontploffen. Op dat moment zag ik een tinteling in die oogjes... dat ik dacht, daar ziet hij wel een verhaal in. Ja, zeker. <laughs> Ontploffende airbags. Ik heb zelf nog een opleiding elektriciteit gevolgd. Ja. Maar ik heb dat ook gedaan na een opleiding journalistiek. Maar ik merk wel dat veel van mijn vrienden ook beginnen te beseffen... achteraf dat je dan eigenlijk wel wat tekort komt als je wil gaan bouwen... als je wil zelf aan je auto knutselen. Dus ik ben eigenlijk ook wel een voorstander van dat technisch onderwijs. Ik merk alleen dat het bij ons vaak gebeurt na een, na een andere opleiding. Ik ben toen beginnen schrijven... Mijn, en ik heb toen moeten mijn uh, opleiding elektriciteit stopzetten, dat wel. Ja, maar eigenlijk wel jammer. Ja, vind ik eigenlijk wel jammer. Ik doe dat ook wel weer, een, wel, wel een, weer op, opnieuw opnemen... omdat je het gewoon... Het is heel erg handig om zulke dingen te kunnen. In je eigen huis bijvoorbeeld alleen al. En wat word je dan, elektricien? Of word je, het uh, het was, echter... Ik had dus journalistiek gestudeerd, maar daarna vond ik dat ik toch iets miste En ik ben toen een avondopleiding elektriciteit gaan volgen. Uh -huh. Maar toen ben ik beginnen mijn eerste boek schrijven. En dan had ik geen tijd meer om zowel nee. um, avondles elektriciteit... Maar ik kon volgen, altijd dan nog zo. terugvallen op de stoppenkast. Dat is altijd, ja. dat is altijd <laughs> wel weer prettig. Ja, ondertussen, we zijn verhuisd, heb ik het wel goed kunnen gebruiken in mijn opleiding. Ja, ja, maar ja, dat dat, is, natuurlijk dat is het natuurlijk. Want iedereen wil eigenlijk wel gewoon zelf uh, nou, iets verder komen... De spijker in de muur. Ja. Nee, absoluut. Maar dit doet me ook goed dat ik dit bij Bram hoor. Want dit, dit hoor ik vaker. Dat mensen starten met een technische vakopleiding en later heel iets anders gaan doen. Ja. Dat betekent eigenlijk concreet, al zou er helemaal geen banen meer ontstaan in het bedrijfsleven, dat hoe dan ook beroepsonderwijs, is een heel belangrijk instrument om kinderen met een bepaalde leerstijl toch competenties en kwaliteiten bij te brengen. Ja. Ja. Nou, kijken die kinderen ook naar uh, een uh, stukje verder in de toekomst. Dat hebben ze geleerd, namelijk op school. Absoluut. En uh, er is altijd van krijgen we straks een goed betaalde baan. In de techniek is geen droogbrood te verdienen. Zo luidt althans het verhaal. Klopt dat? Nee, dat klopt absoluut. Nee, absoluut niet. Als ik zie wat voor salarissen er momenteel betaald worden in de, in de techniek... als je Juist een goede wassen bent... Dat is echt, echt goed. Gewoon ook de metselaar en ook de jongens die bobbelt eventjes een dakkapelletje kunnen plaatsen. Maar ook in de nautische beroepen, zie ik ook in de binnenvaart en de matrozen... dan wordt echt goed geld verdiend. Ja, uh, technisch college, dit was vroeger uh, een, een LTS. Het was een, hij is zelfs gestart als een nijverheidsschool. Toen is het een ambachtschool geworden. Ja. En uh, ja, nu zijn we dus een uh, zeg maar onderdeel van het VMBO. En ik heb een echt wel een hekel aan deze naam. Het VMBO. Het VMBO, dat vind ik zo'n containerbegrip ook. Echt een technisch schoolvelse. Dat vond ik een wat, hele mooie we hadden, naam. We hadden vroeger die ambachtschool daar nog even op terugkomen. Dat was se precies wat het deed eigenlijk. Hè? Klopt. En er is veel roep ook van... Eh, roep nou die ambachtschool weer eens Absolute. opnieuw tot leven. Is dat ook het... het, het uh, dat is mijn idee ook. Want laten we alsjeblieft wakker worden in Nederland. Als ik ga kijken naar Duitsland. Daar maken we nog mooie auto's. En het meest schrijnende vind ik bijvoorbeeld ook... dat in de windmolenindustrie, want we zien steeds meer windmolens uh, ontstaan... Mm -hmm. die windmolens worden gebouwd in Denemarken en Duitsland... Wat is het toch jammer dat we deze technologie uit ons handen belaten vlukken. Want ja, ging het van de week ook over hier in de sportzomer. Dat wij inderdaad de knappe koppen hebben om het allemaal te bedenken. Maar dat uiteindelijk de denen ermee aan de haal zijn ja, gegaan, oh, absoluut. die kunnen het oh, Absoluut, mee. we hebben gewoon de maakindustrie gewoon wat dat betreft eventjes achter ons gelaten. Dat is heel jammer, want kennis-economie zonder ambachtseconomie, dat kan niet. Dus dat de wel. maakindustrie moet weer terugkomen in Nederland. In 1960 hadden we iets van 200 schoenmakerijen in Nederland. We hebben er nu nog maar twee. Ja, weet u ook waar het aan ligt? Maar nou, dat ligt dan denk ik toch ook omdat we denken dat we met kennis-economie de witte boorden. En misschien hebben wij een te hoog ego. Misschien hebben we ook een te hoog salaris. Ik bedoel, voor een deel is dat toch ook allemaal verdwenen naar landen als Marokko, maar ook naar Oost-Europa. Omdat daar gewoon goedkoper arbeidskrachten zijn. On ongetwijfeld, maar ook die economieën gaan omhoog. En het is, wordt dus nu heel interessant om toch weer te gaan kijken. Meet in Holland, gewoon weer mooie producten hier te maken. Precies. Want daar zijn we goed in. En dan met vakmensen. Nou is het andere verhaal. Je kan hier gewoon als je wil een bord op de muur spijkeren. Ik ben elektricien, heb ik niet eens een opleiding voor nodig. Je kan ook veel schrijven worden, maar dat is een heel afhankelijk ja, van de droogte. gingen weer toen weer over de windmolens ging. Maar helemaal geen opleiding voor. Nee, we hadden vroeger natuurlijk het, het, het meestergezel-afverhaal. Uh, je had gewoon iemand, je kreeg iemand bij je met ervaring. die je meenam door het vak. Dat is weg. Is dit ook. Nee, dat uh, is dat, is dat komt, ik, ook nuttig om dat weer te doen. In Duitsland hebben ze het wel en in Denemarken ook trouwens. Ja, maar het, het meest droevige is ook wat we in Nederland doen. We zijn ontzettend bezig met referentieniveaus. Het kennisniveau moet omhoog. Ja. We gaan onze kinderen heel talig toetsen. En ik kan zien, want ik zit gewoon bovenop die werkvloer. Dat we daar met name jongetjes tekort mee doen. Jongetjes zijn vaak beelddenkers, die zijn niet zo talig en die komen daardoor op achterstand. En dat vind ik niet terecht. Ja, nou ja, goed, we moeten leren uh, om het met een D en met een T en dan moet goed te schrijven enzovoort enzovoorts. En dat vinden we steeds belangrijker ook. De eisen zijn weer omhoog gegaan, met name bij het VMO. Ja, maar in mijn laatste gesprek met, met mevrouw Van Bijsterveld uh, zei ze ook inderdaad dat de nota, de minister, dat de nota's moeten goed geschreven worden door de loodgieter. Maar wat vinden we nu belangrijker van, de nota, van een loodgieter? Dat hij zijn nota's goed schrijft Omdat of dat hij zijn werk goed doet? Dat is ik, ik heb het liefst dat uiteindelijk bij zijn het weer doet. He, dat de bedoel de de ik. Laten we ook de mensen <gül> de, <gül> de talenten benutten waar ze voor echt uh, heel goed in zijn. En okay. niet inderdaad in die taal. Dat, dat is politiek ontzettend lastig, want uh, ik zei het niet voor niks net. Die eisen zijn omhoog gegaan. Dit jaar uh, constateren we ook dat op het VMBO meer kinderen gezakt zijn, omdat die eisen omhoog zijn gegaan. Nee, klopt. Dat is, dat is ook, en Ik vind ook aan de ene kant dat je ook moet, je moet ook eisen stellen aan het talige deel en aan de rekenende taalvaardigheden. Natuurlijk wel, maar ook. Laat ze nou alsjeblieft eerst even ontwikkelen in waar ze goed zijn. Ja. Elk mens heeft erkenning waardeer ik nodig. Maar wat wij nu doen hè, met kinderen op de lage school, groep 7-8. Het gaat aan de CITO-werken en in de achtergroep CITO, dat is eigenlijk alleen maar taalkundig en rekenkundig. En niks met je handjes. Nee, klopt, het is heel ontzettend cognitief. Hè, gewoon met de hersens gericht. En ja. dan moeten we echt met z'n allen weer wakker geworden in Nederland. Van jongens, laten we alsjeblieft die andere kant weer gaan herwaarderen. Ja. De vakvaardigheden zijn hartstikke belangrijk. Niet alleen voor de leerstijl van kinderen, maar ook voor onze economie. En om later een baan ja. te krijgen. Maar je moet ook als ouder zeggen: denk ik, de Nintendo uit en hier is een uh, stuk triplex en een figuurzaag, ga je gang. Oh, maar ik geloof ook in intrinsieke motivatie. En absoluut, inderdaad, als je als ouders zijn ook weer je kinderen wil enthousiasmeren, gewoon om leuke technische dingen te ja. doen, dan zijn er zat. Oké, okay. en nu, Amsterdam, gaat, uh, gaat u overnemen? Want u komt in de <laughs> dienst van de gemeente we aan. Weg bij de technische technische technisch college Velzen. Maar wat, gaat, wat gaat er pork doen? Nou, ik probeer in ieder geval met leuke promotie-evenementen en gewoon toch aan de basis te beginnen om die kinderen te enthousiasmeren en ook de ouders te overtuigen dat uh, een keuze voor techniek is een hele goede keuze. Het ja. is een duurzame keuze ook. En dan kies je voor een baan en misschien ook voor een heel gelukkige kind. Ja, maar dat zal nog heel wat missiewerk vergen. Want ouders denken meestal, nou, het liefst HAVO natuurlijk. Heb je een beetje En een administratieve baan, dan wordt het een nette jongen. Nee, het zal niet in één jaar gelukt zijn, denk ik. En toch geloof ik er wel in. Wat dat betreft heb ik echt wel de energie ervoor... om daar hele leuke ingrediënten in te zetten. En ik geloof ook, er liggen heel veel paaltjes in Amsterdam en dat we dit moeten kunnen doen. Ja, dan gaat de technisch drijvende kracht van de Technische College Velze stapt op naar Amsterdam. Ja. En wie komt er in zijn plaats? Net zo'n gedreven man? Vast wel, er zijn vast... Vast wel, <laughs> dat is nog niet bekend. En Hoe is dat trouwens in België, meneer De Hoek. Technisch onderwijs. Oh ja? is het jammer genoeg, een beetje een watervalsysteem. Je begint um, met het algemeen uh, secundair onderwijs, waar je dus de algemene vakken krijgt. En als je daar niet genoeg punten haalt, ga je een stapje naar beneden en naar beneden. En eigenlijk als, een beetje hetzelfde. Ja als laatste ook komt het, dan het technisch vrienden. onderwijs. Eigenlijk is dat wel fout, want uh, we hebben ondertussen ook al gezien dat er heel erg sterke wiskundigen bijvoorbeeld zitten. in het. En de landbouwstudies op technisch onderwijs. Dus dat mm -hmm. is, het wordt gewoon inderdaad te vaak gezien als een beetje het, het, het laagste wat je kan doen. Maar dat is het helemaal niet. Straks gaan we met Bram de Hoek uitgebreid praten voor, over een zomer zonder slaap. Zijn tweede uh, uh, uh, gouden strop die hij gewonnen heeft ja. in successie. En uiteraard, Ruud Poort blijft ook gewoon lekker bij ons dit hele uur. Absoluut. Luisteraars blijft aan uw toestand. I'm yeah. Hier is het nieuws? Hier is het nieuws. Electric Light Orchestra was dat. Radio 1. Sportzomer tweet. En wat wordt er zo getwitterd rondom het Nederlands elftal? Vandaag hoort u dat van Simone Weylands. Natuurlijk is er flink getwitterd over de krankzinnige wedstrijd van gisteravond. Zweden, Engeland, Zwing. De Oranje-spelers hielden zich wijselijk stil op Twitter, maar Tim Krul durft daar wel een tweetje aan te wagen. What a fantastic goal and what a game, twittert hij. Daar kreeg hij veel reacties op, zoals die van het NUFC, zijn Engelsman, die zegt dat we allemaal denken: Hope Holland can do Portugal like this on Sunday. Dan de voetbalvrouwen op Twitter. Victoria Koblenko had weer veel te melden. Zoals over het weer tijdens Oekraïne-Frankrijk. Ze vraagt zich af waarom de rijkste stad van Donetsk geen geld heeft om de regenbuien uit te stellen. En ook een leuke tweet van Koblenko. Vrouwen blijven ook in Oekraïne, vrouwen. Er ging er net eentje applaudisseren. omdat ze dacht dat Mileski scoorde. en hij doet niet eens mee. Het Maxime Dassen, de vriendin van Luc de Jong. twittert een foto van een ijsje... waaraan ze zich te goed heeft gedaan. En Winona de Jong, een vrouw van Nigel de Jong. die slaat haar uit op Twitter. De extra followers tijdens het EK worden haar te veel. Ze zegt, if you don't like me, why the... En dit woord noemen we dan maar even niet op Radio 1. Are you following me for? Duiken we even in de Twitterwereld van de verslaggevers en analisten. Inmiddels een van de meest doorgetwitterde tweets... is het filmpje van deze Oekraïense verslaggeefster... die belaagd wordt door oranje fans. Wat een keer. Ah, even. Van 6.000... Blinofsje Идиоты! Holland Holland. Holland. Holland, Holland, Holland, yes. I can't decide so quick. Het <laughs> kwam inderdaad niet meer goed met het stand-upje... van deze kortgerokte seksbom-annex-nieuwsverslaggever. Jack van Gelder die is nog steeds optimistisch... over de wedstrijd van Oranje morgen. Hij meende bij de persconferentie de nodige verbetendheid... bij de spelers te ontdekken. Aad de Mos die gelooft er ook nog in. Hij maakt een wandelingetje over de markt in Krakau, twittert hij. En Barbara Barend die twittert een interessante analyse... Ze, ontdekt, ze denkt dat Huntelaar en Van Persie samen gaan starten morgen. En dat is omdat Van Marwijk iets gaat veranderen... maar nooit iets zegt over de namen. Ruud Gullet die had ook een goede avond. Er verdient hij ook natuurlijk na al die scheidingsprikkelen. Hij moedigde Engeland aan op Twitter en die wonnen. Als je verder op de hashtag Oekfra zoekt... krijg je uiteraard nog veel grappen te lezen over de stortbui. Edolf Jansen die twittert met deze hoeveelheid water... lijkt Snoeks de beste naam voor een commentator. En Kuipers, de Nederlandse scheids tijdens deze wedstrijd... was ook trending. De strekking van de meeste tweets over hem luidde... tot nu toe is Bjorn Kuipers de beste Nederlander op het EK... Verder ging het vooral los tijdens Zweden-Engeland. Gisteren was wel een dikke wedstrijd, zegt Ed 040 Jesse. En de column van Joep van Hek voor NRC.nl wordt flink doorgetweet. Hij omschrijft een droevig tafereel van wanhopige Oranje-spelers in de kleedkamer die toe zijn aan vakantie. Moet je even zoeken op hashtag Oranje, dan vind je hem wel. Tot slot zijn er al hashtags voor de wedstrijden van vanavond: Chipol en Girus, Niet tevoren met Giros, maar daar valt nu nog niet zo heel erg veel op te vinden. Misschien later, want straks na vier uur dan is er is weer een nieuwe update van de Tweets. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds de Radio 1 Sportzomer van 2012. I think my role is to play my part My playing safe for one can fall so hard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 So... Uh... Dit is de vaste plaats van vijf minuten voor half één, <laughs> volgens mij. Want vorige week draaiden we hem ook al Credo van Bertolf. Hij gaat niet uit je hoofd pas. Nee, hij is weer terug. Een deel van de Waalkade in Nijmegen is afgesloten voor alle verkeer. De damwand die die kade beschermt, die is namelijk verzakt of verschoven zo wil. Verslaggever Roel Pauw vanaf de Waalkade Nijmegen. Vrachtschepen varen voorbij en kleine golfjes klotsen tegen de Waalkade aan. Het water staat laag. Er zijn tijden dat het water hier over de kade heen stroomt. De terrassen zijn uitgezet, er is nog niet heel veel publiek. U zet de boel nog maar even extra goed vast, ja, want voor ja. je tijd ligt het in het water. Ja, mijn Ja, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren in de walkade. Ik, ja. uh... En wanneer is deze kade voor het laatst onder handen genomen? Dat weet ik eigenlijk niet. En wat ik wel weet is dat ze eigenlijk al van plan waren om najaar, begin volgend jaar, sowieso Nieuw-Dammwallen te gaan slaan. Maar ja, het schijnt toch dat de overheid mee moet betalen, of tenminste... Ze dus weten niet precies hoe of wat. wat, nee, nee. wat uh, dus uh, ja, heel veel duidelijkheid erover. Ja. Dus, uh, ja, het zal niet goedkoop zijn, hè? Nee, nee, ik denk het ook niet. Nee. Nee. Maar ja, wat gaat gebeuren, ik weet het niet. Het is ja, na, na, toch, toch allemaal vrij vers. Ja. Al waren ze de laatste weken wel heel erg bezig. Hoor. De brandweerboten en alles, om alles goed in de gaten te houden. Maar, oh, ja? Uh, ja, ja, ja. Dus ja, we zagen wel dat er wat stond te gebeuren. Maar ja. uh, dat dat in één keer gisteravond afgezet is, dat. Uh, ja. Waar ik wel bang voor ben, is over een maand. Hè, ja, neem de vandaagse feesten. Zal het doorgaan, ja of nee? Ja. omdat ja, Ze komen hier langs sowieso. Er dus komen 45.000 mensen komen hier langs. Maar ja, op een gegeven moment gaan ze alles opbouwen. Alle podia en dergelijke. Moeilijke zware ze hier komen. Dat zou wel een uh, domper zijn? Nou, het domper is heel zacht. Dat dus is gewoon een adellating. Dat is gewoon yes. een drama. Ja, ja. Hier aan de hadden geen feest. Dan is het, uh, is het jaar ja. echt al verpest. Dag. Hey. U zit nog net aan de goede kant van de afzetting. Of aan de verkeerde? <laughs> Hoe moet ik dat zien? Ja, maar. Wij zitten nog aan de goede kant van de afzetting, ja. Omdat ja. je hier nog kunt komen met de auto? Nee, je kan hier ook niet meer komen met de auto. Hier ook niet? Nee, nee. ze geven aan het begin van de kader aan dat uh, er geen verkeer op mag. Ah. Ze angst hebben voor de verzakking. Ja, hoe erg is het? Uh, het schijnt een kraatheid te kunnen worden van 10 bij 10. Dus dat is redelijk aardig. Daar past een auto makkelijk in. Ja, ja. want het viel me op dat het, het is zo voorzichtig geformuleerd is. Ik pak het er even bij, zoals het uh, door de gemeente is verwoord... Een vermoeden van een mogelijk instabiele situatie rond de Damwand. Ja. Dan denk ik niet aan een krater van 10 bij 10. Nee, dat is misschien uh, inside information. Ik weet ook niet of ik dit uh, zo moet verspreiden... maar een van mijn collega's hier uh, in de straat die heeft contact gehad met de gemeente. En die vroeg zich inderdaad ook af hoe erg is het. Het is op dit moment een afwijking van 2 centimeter. Maar wat, wat wijkt er dan precies af? Uh, de wand... Uh, schuift steeds verder van de kade af, om het zo te zeggen. En dat uh -huh. gaat nu om twee centimeter, maar wanneer daar veel verkeer overheen komt... door het gewicht kan het verder indrukken, breekt het. Dan kan het max een krater van 10 bij 10 worden. Ja. Hoe ze dat berekenen, dat, uh, nee, nee. dat durf ik geen uitspraak te ligt dit terras dan ook in het water, of ons deze net niet? Bij de buren wel, bij ons niet. Wij zitten goed. Ja. Ja. Nou, binnenkort zal er vanaf het water steen gestort worden tegen de Damwand... om die waalkade te versterken. Daarna wordt onderzoek gedaan of de kade weer open kan. Ja, Ruud Pork, als ik dat uh, zo hoor, 10 bij 10 is toch behoorlijk wat? Dat is een aardig knap gehad inderdaad, dat is toch gevaarlijk. En hier toch weer het belang van de techniek zien hier. <laughs> absoluut, ja, ik, ik kan het gelijk weer, weer je, ja. kan de brug, je kan de brug uh, uh, weer absoluut, meteen maken. waterbouw, absoluut, er is werkzaamheid wat dat betreft. Ja, want gewoon met goed opgeleide mensen was dat niet uh, voorgekomen. Nee, nee, dat... Dit kan toch altijd voorkomen, of niet? Dit, dit kan natuurlijk altijd voorkomen, absoluut. Dit kan niet altijd voorkomen, Nee, dat niet. Nee, precies. Maar tien bij tien, een mooi verhaal? Heel mooi idee, ja. Wat krijg je daar voor idee bij is ik dit even. Ja, het is zo een beetje dat je dan het grootste drama dat er kan gebeuren begint te bedenken. Je begint dan te denken, wat kan er gebeuren? Kan er iemand dan waarschijnlijk in het water terechtkomen of sukkelen? Of je kan daar misschien iemand wel een lijk en verstoppen als je machiozi bent. Gaat die fantasie voor jou altijd meteen zo op de hol? Ja, toch wel. ja. Je denkt meteen aan maar lijken. Ook meteen in morbide ik, dingen. Ik, ja. Niet meteen aan morbide dingen, maar aan het, het, het, hoe, hoe kan het helemaal fout gaan? Dat is een beetje. <lacht> die... <lacht> ja. Dus jij wilt daar zo. En dan zie je dan ook meteen gewoon dat iemand het bewust saboteert. Of het net niet, net niet de juiste opleiding heeft gevolgd. En uh, overspel heeft gespeeld, gepleegd met de dijkgraaf. Dat soort dingen. Ja, dan gaat heel... mijn fantasie ook op hol, ja, trouwens. Ja, je hebt talent uh, om uh, <lacht> ja. teller-auteur te worden. Ja. Ik vind het heel apart. Bas, toch? Ik, ik, absoluut, ja. ik zit met verbazing te luisteren naar wat jullie, jullie <laughs> hier allemaal bedenken. Uh, wij hebben toch weer meer, meer met, moet, met techniek, denk ik, We moeten ons het, eventjes hadden. bij de feiten houden, ja, uh, volgens ja. mij. Maar gelukkig, daarvoor hebben we iemand hier in de studio. Ja. En dat is Gert Kluk. Het hoogpunt van nieuws. Het idee van de VVD om opnieuw het mes te zetten in ontwikkelingssamenwerking leidt tot kritische reacties. SP-Kamerlid Van Bommel vindt dat de VVD de armen in de wereld de crisis laat betalen.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 In het laatste half uur van dit blok 1, zoals we het noemen, van de Radio 1-sportzomer... praten we uitgebreid met Bram de Hoek. Die is schrijver en elektricijn, zo weten we inmiddels, over zijn tweede gouden strop. En we hebben ook nog een reportage over de Deense international Lasse Schöne. Hoe werd hij opgevangen toen hij in Nederland zijn buitenlandse voetbalcarrière begon? Postcards with views have touched the sugar cube. I put in my mouth the sweetened things. Uh, everybody's just looking down on miniatures of important statues, comparing them at every boutique. The cheaper over there, but. Away from the beach, the only thing around the corner is the ATM. satisfied. No, that's pretty difficult. Hey, hey, hey, you're on a holiday. You don't hear the sound on repeat. Hey, hey, hey, you don't have to stay. Whatever you want, whatever Zo nu niet verbazen, dit nummer heet Hey Hey Hey en is van de Nederlandse formatie Room 11. Het vrouwenelftal van Ajax is compleet. De club was de afgelopen weken druk bezig om een ploeg te vormen. Het Ajax-vrouwenteam komt komend seizoen uit in de Beneliga. Het is een competitie met Nederland samen met België. Marleen Molenaar is manager van het vrouwenvoetbal bij Ajax. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebben jullie grote namen kunnen aantrekken? Nou ja, grote namen kunnen aantrekken. Uh, Daphne Koster en uh, Anouk Hoogendijk... Die waren eigenlijk al vrij snel uh, uh, bekend. En uh, ik denk dat dat jullie uh, ja, bedoelen echt met de grote namen. Ja, precies. Er nou, zijn toch ook grote namen, niet zo bescheiden. Ja. Die spelen het Nederlands zelf al, toch? Absoluut, absoluut. Ja. En uh, hele goede voetballers En uh, met een, uh, een beetje aardig ook. Vandaar dat ze naar de club komen. Ja, komen er ook spelers uit het buitenland? Nou, er komt één speelster, Peter Hogeboning, die, uh, die voetbalt al een paar jaar in, uh, in Duitsland. En uh, daar heb ik contact mee gehad en die, die wilde eigenlijk best wel graag uh, de overschap maken naar Nederland. En dan eigenlijk alleen, uh, ja, was Ajax een optie. En uh, dus die komt ook de, de selectie versterken. Mm. En ja... Nou, Ajax begint nu hè, met, met het vrouwenvoetbal. Maar Ajax, ja, Ajax staat toch ook bekend om de jeugdopleiding, gewoon de jongens hè, die altijd doorbreken. Uh, Gaan we dat ook bij de vrouwen zien, dat dan de vrouwen zijn die uit eigen kweek komen? Nou ja, dat is natuurlijk uiteindelijk uh, een ideaal scenario. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn als je nou, ook een, een eigen jeugdopleiding voor meisjes zou kunnen groeien. En, uh, en dat ligt eigenlijk wel in de bedoeling. Alleen, ja, we moeten even een stap op de plaats maken. Eerst nu een eerste team. Met een, uh, uh, met een samenwerking met een talententeam uit Amsterdam. Hm. En, uh, en dan, ja, in het volgende jaar hopen we toch ook uh, de jeugd daar neer te kunnen gaan zetten. En wat is de bedoeling uiteindelijk? Om meteen met dit team uh, kampioen te worden? Nou ja. Uh, kijk, ik kan uh, Ik speel natuurlijk zelf niet in dat team. Maar ik kan. Nee, de manager toch? Ja, nee, goed, maar ik kan me van vroeger, dat wil ik net vertellen, van mezelf ook herinneren... ...dat je altijd maar met één doel op het veld staat en dat is kampioen worden. Ja. De rest stelt niet mee. Nou, deze speeltjes hebben wij natuurlijk ook binnen. En bij Ajax past het uh, natuurlijk ook zeer zeker om, om mee te strijden om een kampioenschap. Ja. Maar ja, goed, je begint nu net, het is een nieuw team uh, met goede speeltjes, dat natuurlijk wel... En uh, we gaan ons gewoon in eerste instantie uh, willen we ons plaatsen voor de eerste vier, voor de benenlied, wat na de windslop gaat uh, plaatsvinden. En dan ja, dat je daarna uh, automatisch gaat strijden voor een eerste plek. Dat, dat, dat is dan ja, logisch. Het speelt zich niet van uh, tegenhouden in ieder geval. Het is Ajax, uh, Bas. Is, ja, ik zou bijna zeggen, ja. dat is logisch. M mevrouw Molenaar, maar dat, dat damesvoetbal, komt dat nou uiteindelijk een beetje meer op de kaart? Want het is altijd een beetje het ondergeschoven kind geweest van het, uh, van het mannenvoetbal, laten we eerlijk zijn. Uh, gaat het ooit doorbreken, denkt u? Nou ja, ik denk dat het, dat het nu heel erg een doorbreken is. En maar dat echt uit... dat de hele arena laat... vol zit voor dames die gaan te voetballen? Sorry? Dat de hele arena vol staat met uh, mensen die komen kijken naar damesvoetbal? Nou ja, je moet wel even een goed perspectief zien. Uh, u zegt net, het komt nu net uh, een beetje naar voren, dan is het niet meteen een hele arena vol. Ja. En ik denk ook niet dat, dat het uitgangspunt moet zijn. Uh, het is wel zo dat het uh, momenteel de snelst groeiende sport is uh, in Nederland, wereldwijd ook. De grootste teamsport voor vrouwen. Dus dat er iets aan de hand is, dat, dat is duidelijk. De mm -hmm. voetballen wereldwijd 45 miljoen uh, vrouwen. En uh, Dus ja, dat is niet meer tegen te houden. Wanneer begint de competitie trouwens? Uh, het is een, een planning uh, en die staat op 24-25 augustus. Dat nee. is het uitgangspunt en uh, dan zal de eerste wedstrijd gespeeld worden. En tegen wie is dat maar, al bekend? Nee, dat is nog niet bekend. Het is wel bekend dat we onze thuiswedstrijden op de toekomst gaan spelen... En de speelavond is op vrijdagavond, half acht. En, uh, en, ja, en het definitieve schema moeten we nog ontvangen. Ja. Het enige wat ontbreekt is nog een Ajax-Feyenoord, wel. Dat ontbreekt nog. En ja, net zoals we eigenlijk met alle clubs... kijk, in, in uh, 2007 is de Eredivisie voor Vrouwen opgericht. En vanaf dat moment wilden we eigenlijk met z'n allen... dat uh, de PAF-clubs erbij zouden komen, hè? PSV, Ajax-Feyenoord... Nou, met die twee is het nu gelukt. En ja. we hopen natuurlijk met z'n allen dat, uh, dat Feyenoord uh, ja, ook een weg gaat vinden om in te kunnen stromen. Dat zou natuurlijk helemaal nou fantastisch zijn. Ja, hand in hand, cameradin of zoiets ergelijks. Nee, in nou, in geval, nou ja, zoiets. Zoiets zou ja. ja. ja. zo leuk zijn. Ja, ja. ja. ja. daar moeten we wel met z'n allen dan moeten we naartoe willen. En, uh, nou, dat zou geweldig zijn. Het is en dan mooi. komt de rest vanzelf. Ik ja. wil dat Feyenoord ook meedoet. Marleen wel. Dank je wel. Succes. Oké, okay, da okay, dankjewel. Vrouwen, toch meer voor het harmoniemodel, Bert. Dat zie dat je. Dat is het. Ja. Maar wij, wij kunnen het ook samen uiteindelijk, ja. Bas. Zeg, we gaan praten met uh, Bram de Hoek. Want uh, we gaan het hebben over De Gouden Strop. We hebben uh, het boek hier uh, voor ons: uh, Een zomer zonder slaap. U heeft voor de tweede keer... Ik zeg u, maar we waren net al aan het uitoiëren. Ja. Je hebt voor de tweede keer een gouden strop gewonnen. Hoe vindt iemand twee keer achter elkaar een gouden strop? Wat is het geheim? Ten eerste van goede boeken te schrijven, denk ik. Ja. Je bent gewoon goed. <laughs> ja. en, uh, het is ook zo dat ik in mijn onderwerpen die ik kies... zijn, zijn altijd onderwerpen die heel dicht bij ons allemaal liggen. Uh, bijvoorbeeld in het eerste boek was dat verkeersagressie. Uh, ja. Ik denk dat we allemaal al wel eens slachtoffer zijn geweest daarvan. Of dader van verkeersagressie. Of allebei. Dat kan ook gebeuren. En in het, het tweede boek gaat over ergernis. Dus het, het feit dat je je wel aan iets kan ergeren, Ik denk dat iedereen zich wel eens aan iets ergert. Mm. En wat er gebeurt als je de enige bent die je aan iets ergert... Dat en... is die windmolen, hè? Wat, wat, waar het over gaat, Een zomer zonder slaap. Het is een dorp, daar komen uh, windmolens. En er is één iemand, de hoofdpersoon of één van de hoofdpersonen... en uh, ja, die kan niet meer slapen, want die ergert zich waanzinnig... aan het geluid van, uh, van die molens. Ja, die hoort nachts het geluid van de molens. En natuurlijk, als je daarvan wakker ligt... ben je op den duur daarop te concentreren. Maar het grote probleem is... Als jij wakker van iets ligt, maar iemand anders niet, de rest niet... Dus die man staat helemaal alleen daarin in zijn ergernis. Ja. En er zijn nog een paar personages ook in het dorp... die zich ook aan, aan de slagschaduw ergeren bijvoorbeeld... of aan het feit dat de hond van de buren blaft. Mm -hmm. En dat leidt tot frustraties, en die frustraties groeien... en dat leidt tot... Uh, ja, bepaalde agressie. Nou, dat kan je wel zeggen. Er wordt het is een behoorlijk agressief boek op enig ja, moment. Maar ja. ho hoe kom je erbij? Uh, be bestaat het? Het is een slager, uh, die, die man. Wel, ik, woonde in een, die? ik woonde in een dorp. En uh, op een bepaalde dag stonden daar tien windmolens in onze tuin. <lacht> Aha, en, die zijn uh, ook biografisch. Ja, ja, op dat moment dacht ik van... Hm. Ik was erg onder de indruk van het zicht van die windmolens. Ik denk dat iedereen die in de buurt van windmolens woont... toch wel onder de indruk is van de aanslag die die dingen eigenlijk wel plegen op het landschap. Mm -hmm. um, en toen dacht ik van, wat zou er nu gebeuren... als iemand er echt van ontregeld geraakt? Hoe zou dat kunnen een dorpje kapotmaken? En toen bent u de slagerij binnengestapt en toen dacht hij... hé, hey, dat is de hoofdpersoon. Gaat zoiets op die manier? Ik zocht eigenlijk een belangrijk personage die kon het hele dorp mee ontregelen. En in een dorp is een belangrijke figuur altijd de bakker of de slager. In dit geval dacht ik dat de slager een beter figuur was oh ja? dan de bakker. Want de bakker die kan met roomsoezen gaan gooien. Maar de slager kan met interessantere zaken gaan gooien. Maar uh, dan slageren... moeten toch doden vallen uiteindelijk ja. in ja. het ja. thriller. He? Maar dus waarom, is het is dus ook een soort protestboek of niet? Weer de politiek is nee, nee, nee, helemaal niet. Want er zijn ook wel personages die positief tegenover de molens staan. Er zijn personages die ze fantastisch vinden. Um, dus voor mij waren de molens op zich eigenlijk puur een technisch element... waarmee ik wilde het dorpje een externe... Vijand, als het ware, waarmee ik wel het dorpje ontregelen. Ik vond het wel een mooi idee dat een dorpje ontregeld raakt, ook zonder het zelf te beseffen wie de, wat, de, wat de oorzaak ervan is. Ja, prachtig. We nou, zeggen kennis van je werk. Het, het heeft raakvlakken met, met het werk van Quentin Tarantino. Nou, daar kan je maar mee vergeleken worden. Alex van Warmerdam. Dat zijn allebei filmers. Heel filmisch. Eh, en ook mensen die de, de, de, af en toe het extreme eh, gekken opzoeken. Ja. Ben je geïnspireerd door hen of zijn ze door jou geïnspireerd? Ik, ja. nou, <laughs> ik was niet geïnspireerd door hen. Ik heb wel films gezien voor ik het boek geschreven had. Ja, maar ook had. dat absurdistische, dat heb je ook. Ja. Um, nu, ik had met de mens aan mijn moorden naar het eerste boek een redelijk intimistisch boek geschreven. En ik wilde dus iets helemaal anders doen. Ik wilde het, meer het groteske, het humoristische erin brengen. En uiteindelijk heeft de uitgeverij mij verteld van het lijkt echt Erg op Alex van Warmer dan, maar ik had hem toen nog geen films van, van hem gezien. Ik heb het dan achteraf gedaan en ja. dat is me toen ook wel opgevallen. Vind je dat ook, ja? Ja? ja? Wat zijn de overeenkomsten, vind je? Uh, het absurde, het, de grens opzoeken en er zo net misschien een voetje durven overzetten... en dan teruggaan en het, de sfeer ook. Bij alle tweede filmers merk ik een bepaalde sfeer die over die films hangt... waardoor je ook dat groteske wel aanvaardt. Maar noem eens een voorbeeld van waar zoek je de grens op? Waar blijkt dat dan uit? Um, op de finale van het boek. Ik had echt zin om het in de finale totaal te laten knallen. Ja, en... Nee, het is uh, zonder de plot te verraden. Het is gewoon een compleet bloedbad. Ja. ja. ja. En daar, dat merk je bijvoorbeeld bij Tarantino ook. Uh, t, uh, verschillende hangsters die met pistolen op elkaar gericht staan... en uiteindelijk zijn ze allemaal neergeknald door elkaar. Dus een beetje datzelfde systeem, datzelfde uh, idee. Ja, wat fascineert daarin? Gewoon dat dat kan. Nu, nu als, als spannende auteur wil ik natuurlijk ook wel dat het op zo'n manier eindigt. Ik ga ze niet laten allemaal gezellig een dansje maken rond de nee, molen. En drinken we naar huis. Ja. Nee. Ja. Ja. Nou ja, goed, dus, je hebt ook, daar heb je natuurlijk verschillende stijlen in. Ik ja. bedoel, je kan ook gewoon heel, heel uh, geraffineerd van de, de, de, de wie heeft het eigenlijk uh, uh, gedaan. Maar bij jou is het volgens mij van belang dat ze omvallen. Ja, inderdaad. Dat was in dit boek wel het van belang, ja en ook leesbaar omvallen. Wat, wat, wat was je, we hebben al gehoord wat je zou zeggen... als je geen schrijver was geworden. Uh, uh, eerst even, kan je hiervan bestaan? Kan je hiervan rondkomen, het schrijversbestaan? Nee, momenteel niet, nee. nee. Ja. Ook nee. niet als je de gouden strop hebt gewonnen? Wel, dat zorgt natuurlijk wel voor een enorme boost in de verkoop. Mm -hmm. um, maar ervan leven, dan betekent dat dan eigenlijk... dat ik met mijn volgende boek ook weer hetzelfde bereik. En het volgende daarop ook. En ik vind dat een behoorlijk grote druk dat dat zet... En ja. ik, heb, ik heb momenteel een baan nog, daarnaast. Maar dat stelt ja? mij ook wel gerust. Wat hoe je als je Communicatie. Hey. In een bedrijf, <laughs> ja. Ja. En dan ter tweede, te, te, te, Is dat dan te combineren? Of ga je dan thuis, s avonds schrijven? S'avonds schrijf ik thuis, maar ik vind het zel, uh -huh. zelfs met elkaar wat versterkt. Het, het, okay. het, het, ik kan af en toe eens het, mijn gedachten vrijlaten van het boek... Het boek even laten leggen en met iets anders bezig zijn. En dan ben ik s'avonds wel weer frisser om er uh, met een kijk uh, aan, te, aan, aan verder te doen. Ja. En de communicatie van het bedrijf leidt daar niet onder. Het is niet zo dat je dan zegt: van, nou, we moeten gewoon een bloedbad aanrichten onder de klant. Nee. Nee. Tegen de directeur: weet je ja. wat u ja. zou moeten ja. doen? Ja. Nee, het is dan nog in de gezondheidszorg. Dus de, de, de zachte, de zachte oh, sector. Ja. Ja. In, in hoeverre zijn je boeken technisch? Hè? Want we kennen uh, Ruud Pork nog steeds aan tafel. Uh, het, ja. En de technisch onderwijs. Techniek is een belangrijke component geworden tegenwoordig in opsporingsonderzoek. CSI, uh... Absoluut, het is puur technisch ook. Ja, het gaat niet alleen op de ziekenhuiskant, maar ook aan de recherchekant. kant is het allemaal inderdaad puur technisch. Ja, dat zijn mensen die moeten echt dingen kunnen. Analyse, zit scheikunde in, alles absoluut. Opsporingsmethoden, afluisteren, apparatuur, het is allemaal techniek. Ja. Leren jullie dat mensen ook op? Uh, op nou, die jongens jaar leren, leren jaar? dat ook zichzelf natuurlijk wel. Want ja, de techniek ligt ook op straat, natuurlijk. Ja. Ook. Je ziet dat de jeugd wat dat betreft, ook uh, buiten de school ontzettend veel leert. Ja. Je ziet dat je uiteindelijk via communicatieschrijver kan worden... maar dat je als, als uh, VBO misschien een CSI in Miami hier kan gaan doen. Absoluut, VBO's. dat betreft een prachtig fundament ja. voor een mooie carrière. Dus misschien moet je eens een keertje langskomen, Bram, om voor inspiratie op te doen. Ja. ja, ik ben al eens naar het NFI geweest, het Transferenties ja. Instituut... en dan merk je inderdaad, dat, dat is daar heel technisch... het uh, is ongelooflijk wat men daar allemaal kan uithalen. Gebruik je dat ja. wat je kennis van elektriciteit? Gebruik je dat ook in je boeken? Nu, die elektriciteit niet... Um, mijn boeken zijn natuurlijk niet zodanig technisch en het recherche nee. gebeuren. Nee, maar de is... nee, slager met mensen, dus dat ja. is redelijk grofstoffelijk. De windmolen ja. <lacht> ook. Nee, het enige, er komt nog een soort voedselverrichting, ja. hallo, voedselverrichting in voor. Uh, Jij ja. zit volgende keer, volgende week in Dit is Radio 1, denk ik. Ja, ik denk het ook met zo. <lacht> ik kan het me zo maar voorstellen. Ja. Ja. Maar ja, precies, er wordt een pathé-toestand waar het hele dorp ja, ziek voor pathé, wordt. Van de slag, die had ja, de pathé, die Ja. eraan. Ja. Even het nieuwe boek, want dat gaat dit najaar verschijnen. Wat is je inspiratiebron? Uh, dat boek, uh, de, titel, de titel is Hellekend. En dat gaat eigenlijk over een vader die op een bepaald moment merkt... dat zijn zoontje een gestoorde persoonlijkheid aan het ontwikkelen is. Oh jee. Dus hij merkt, het, het gaat fout gaan met die jongen. En uh, het gaat over de manier waarop hij daarmee uh, omhaalt. Ja, en laat me raden, het loopt niet goed af. Of dat weet je nog niet. Wel, ik ben er nu nog uh, druk aan bezig. Wat is goed en wat is niet goed, natuurlijk. Voor de een goed kan, voor de ander niet goed zijn. Dat is kritisch. Dus, uh, ja. ja. ja. je, je moet ook een cliffhanger halen. En, en, dit wat soort is, en wat is de inzet in dat weer een gouden strop volgend jaar? Nee, ik ga daarheen, daar ga ik geen uitspraken uh, over doen. Natuurlijk, okay. ja, die houtstrap is wel prachtig om te wennen. Sowieso. Ja. Ik zou hem natuurlijk nog wel willen wennen. Want ik hoop dat ik er nog veel ga schrijven. Ja. Oh, en en wat zegt de concurrentie inmiddels? Want dat is natuurlijk ook, Wij kennen Thomas Rolfs. Die heeft hem een aantal malen gewonnen in Nederland. Uh, hoor je dan goede sms'en ineens van, goh, gefeliciteerd, Ja, dat, leuk. het is een zeer sympathieke uh, collega's, vind ik. Ja? Uh, de Nederlandse uh, trailer-auteurs zijn zeer sympathieke mensen. Ja, het was mm -hmm. eigenlijk een zeer aangename avond ja. op de avond van het spannende boek. Waarom ja. uh... mag ik één vraag nog even stellen? Was het schrijverstudent ook al op het basisonderwijs bij jou bekend? Op het, uh, in het onderwijs. Kon je ook goed opstellen, schrijven? als Ja, we al. hoorden goed, maar ik was vooral bezig met tekenen en strepverhaaltjes maken. Maar ik, op de duur had ik niet zoveel zin meer om plaatjes erbij te tekenen... en is het gewoon puur schrijven geworden. <lacht> Kijk, ja, als ik dit nou voor elkaar kan krijgen, wat denk ik... Ja, in Nederland nou ja, als mensen vroegtijdig inderdaad hun talent zien ook. Ik zie hier een paar muzikanten zitten. We weten bij voetballen dat we trots zijn als kinderen in de jeugd van Ajax mogen voetballen. Als je kunt schrijven later. Dus als we in Nederland ook zeggen: van, hé, hey, in het baasonderwijs zie je wel kinderen voor vakmensen. Talent voor techniek. Als we het voortijdig ook positief benaderen, dan heb ik een hele mooie slag. Just. Kijk, dat wordt heel hartstikke mooi. Zeg jongens, ik heb nog, we gaan straks nog even verder praten. Hoor. Ik heb nog één uh, onderwerp. Uh, want de verrassing in de pool van Nederland is, tot ons groot verdriet, Denemarken. Onze jongens verloren van hun jongens met 1-0. Vier spelers in het Deense elftal verdienen hun geld bij een Nederlandse club in de Ieredivisie... en één van hen is Lasse Schöne. Tien jaar geleden kwam hij op 16-jarige leeftijd... naar sportclub Heerenveen. Verslaggever Maarten Hag blikt terug op die tijd... met zijn jeugdtrainer en met zijn gastouders. Oké, okay, mannen, klaarstaan. Uh, oranje speelt niet op de kopste kant. We spelen gewoon in het midden. Uh, het is twee keer of één keer raken... Starten maar. Johnny Jansen, je bent uh, aan het trainen. Welke groep is dit? Dit is uh, de nieuwe A-groep voor uh, volgend jaar. De jeugd van, uh, van SC Heerenveen, eigenlijk de, de toekomst. Ja. ja, inderdaad. Zit hier nou een Scandinavië tussen in deze groep? Nee, er zit geen Scandinavië tussen. Want daar is Heerenveen een beetje onbekend. Tien jaar geleden uh, zat er wel een Scandinavië tussen. Toen kwam hier een uh, 16-jarige Lasse Schöne het veld op wandelen. Ja. Wat was dat voor jongen? eigenzinnig En dat bedoel ik mee van uh, heel modieus, liep er goed bij. Uh, zag, uh, een jongen die uh, gewoon uh, goed kan voetballen. Die in zijn voetbal ook uh, aanvallend heel goed was. Verdedigend wat minder. Uh, wel een beetje flegmatiek. Uh, maar bovenal gewoon een stilist op het veld. Hey, Bilal, denk na over de veldbezetting. Hoe sta je met elkaar? Dit spelletje, dus met Lasse, enorm goed kan. Kleine ruimte. Eén, uh, twee keer raken, combineren, spelen. En uh, daar, omdat hij technisch zo goed is en hij heeft uh, een fantastisch inzicht. Dit soort dingen vond hij, vond hij altijd hartstikke leuk. Positie spelen. En Pasen. Hij het wel met, uh, is wel aardig trouwens. Met last een keertje mee Dan schoot hij een bal in de bosjes. Maar schoot hij in het water daar. Dan zegt hij maar ze van, uh, kom joh, die bal moet je even halen. Kom toch een nieuwe. <laughs> nee, als je nou niet die bal gaan halen, en meneer pakt de Russen zijn fiets en ging die bal afhalen. <laughs> Lekker makkelijk. Ja, ja, ja. ja. Wij hij deed het wel, dus uh, dat was prima. Zo, ik ben even doorgereden naar uh, het nabijgelegen dorpje Luinjebert. Hier aan de doorgaande weg op nummer 184 zat tien jaar geleden een slagerij, meneer Hielkema. Ja, maar dat is uh, nu over, hè? Maar zo zag het hier uit, hè? Slagerij Hielkema. Ja. Dat is wat uh, Lasse zag toen hij... ...voor het eerst uh, hier kwam? Ja, dat was laatste zijn kamer, hier boven, boven de slagerij. Daar sliep Lassen? Daar sliep Lassen, ja. En dat vertelt uh, moeder Hielkema, want zo mag ik u wel noemen, denk ik. Ja, zeker he? hoor. Ja, dat mag. Heeft hij drie jaar gewoond? Hij heeft drie jaar gewoond. Ik was echt zijn moeder. Ja, zijn Nederlandse moeder dan. Ja, de familie Hielkema vergeerde als een soort gastgezin... ...drie jaar lang voor de toen 16-jarige Lassen Scheune. Wat voor jongen stapte hij nou naar binnen? Ja, een hele, hele rustige hele rustig, jongen. jongen. Echt heel leuke aardig, Echt aan het ontdekken kinderen en zo. Het ja. was niet de eerste, ja. hè? Nee hoor, nee, echt niet. Ik denk dat Lasse de 25ste was. We hebben bij elkaar wel 30 spelers hier in het huis gehad. Ja. Uh, maar Lasse was een bijzonder, hè? Drie jaar lang zelfs. Laatste drie jaar hier geweest, ja. Die worden gewoon met de inventaris. Dat was heel gewoon. <laughs> ja. Nog steeds contact? Ja, we hebben nog steeds contact met hem. Veertien dagen terug. We hebben we een sms. Succes met het een helft al. Maar heeft heeft gezegd, uh, we sparen Nederland. En maar ik kwam erachter ha, ha, ha. <tiedacht> <tied> Hahaha. Ja, dat is ook typisch lasse, als ja, ik ja, het zo... Uh, ja, ja. Een ja, jongen dat, die... ook, ook, man van humor, hè? Ja, ja, ja. Altijd wel in voor een grapje. Ja, ja, ja, ja. Ah, dat hoort er ook bij, hè? Maar als u dan ziet, van wie die, welke man die nu geworden is... wat, uh, wat hebben jullie dan uh, erin gestopt vanaf die jongen van 16... Uh, waarvan je zegt, kijk, dat heeft oh, hij nou, hier nou, geleerd. Wij zijn ook altijd geweest, uh, gewoon blijven. Geen capsoons, gewoon blijven. Friese nuchterheid. Nou, zeg dat maar ja. ja. Dat heeft u dan, hem bijgehouden. Dat houden we door. Ga door, gewoon Rup, ga door. En speel, Oké Janjo? Groot, Joost! Hij speelde bij ons als, uh, als tien en hij had in die tijd. Uh, toen had hij eigenlijk een topjaar. We wonnen de kampioen, we wonnen de beker en we wonnen de supercup. Wij hadden ook wel eens wat mot met elkaar. Dat ging het met name over uh, verdedigen. Hè? Dus dat hij, dat hij uh, zijn taak ook had in het verdedigen. En, uh, dat hij wel eens wat moeite mee. Dus daar gaven we soms wel eens een andere rol. Wij verplichten hem eigenlijk een beetje als rechter middenvelder. Dat er in de middenvelder te spelen. Dat hij toch verantwoordelijk werd voor een man. Dat hij die moest volgen. Dat hij, dat hij daar uh, mee moest strijden. Duweleren. Nou, en ik denk dat Lasje uh, dat, dat uh, met name het eerste half jaar heel aardig heeft gedaan. Na de winter is hij op tien gespelen. Heeft Hij heel veel goals gemaakt. En heeft hij uh, ja, heel belangrijk geweest voor onszelf tot dat jaar. Maar hier heeft hij dus eigenlijk leren mee verdedigen. Nou, hier heeft hij wel een stap gemaakt in het mee verdedigen. Daar zijn we onderdeel van geweest. Maar ik denk dat met name in de, in de tijd dat hij door is gestapt naar de graafschap en bij NEC dat hij daar juist als speler volwassener is geworden en steeds meer uh, uh, beeld heeft gekregen van wat houdt het in om in een elftal te spelen, wat zijn mijn taken als een rechter of als een tien, en wat wordt er van me gevraagd. Dus, dus dat hebben we heel duidelijk weer, te, uh, duidelijk weer te maken. Steven, je mag twee keer raken, jongen. En spelen. En hij heeft nu toch wel mooi een contract afgedwongen bij Ajax. Ah. En hij staat in het Deense nationale elftal nu op het EK. Ah, hij zegt hij heeft een, een super carrière gehad waar dat er gaat. Hè. Dus van, vanuit eigenlijk een beetje weg worden gestuurd hier. Hè, of weggaan hier. En dan uh, je zo doorontwikkelen. Ja, is fantastisch. En nu op het EK. Het zou geweldig zijn dat hij, dat hij mee zou doen. En, en uh, hij zal een speler zijn die, waar je gewoon rekening mee moet houden. Steven, die bal kun je in één keer spelen. Ja, het yeah. zo dus. Een speler waar je rekening mee moet houden, zegt zijn jeugdtrainer bij IRV. Johnny Jansen. De Duitsers zijn gewaarschuwd. Ja. Toch? Dat dacht ik. Dat wou ik wel zeggen. Lassusje, een goede naam. Volgens mij uh, zijn, wij, zijn wij voor de Duitsers toch? Uh, nee, inmiddels. Ja, uh, ja wij, ja, wij, zijn, wij voor zijn voor de Duitsers. Net ja, zoals ja. met de Champions League. Ja. Ja, Joost Hoppers. Ja, inderdaad. Joost Hoppers. Ja, Pak jij het stokje over met groot ja. Brakel. Jullie hebben straks heerlijke muziek. Maar waar verheug jij het meest op? sporttechnisch? Ja, ik zei net al stiekem tegen jullie. De ronde van Zwitserland. Maar dat is wel iets wat ik echt heel erg leuk vind. Want opeens komt die Geesink om de hoek kijken. En hij reed gisteren een fantastische tijd. Dit echt één een van zijn sterkste punten. Hij heeft daar wel heel hard ja, aan hij gewerkt. in Amerika toch ook al gewonnen? Ja, ja, ja, ja, ja, maar traditioneel niet zo sterk, maar nee. daar heeft hij wel aan gewerkt en hij heeft gisteren dus erg goed gereden en, en, en was zelf helemaal niet tevreden. En staat nu op 55 seconden van uh, Ruby Costa, de, de, de, de, de leider in het nee. klassement. En vandaag is uh, een heel lange finish berg op, op een uh, buitencategorie categorie goal. en dat is ja dat is helemaal van oh, helemaal tijd hard weer. En dat is, zou wel heel erg leuk zijn om die jongen weer een keer... Uh, uiteindelijk heeft hij Californië, ja. maar dat is wel ver weg voor ons. En is, dat, kijk maar daar naar die ja. dat hij ja. wel een hele goede tijd rit. Dat is absoluut waar. Nou, dat, dat is mooi. Dat dat is vanmiddag. En het voetbal natuurlijk. Ja, uh, Tsjechië-Polen Tje vanavond, daar draait het om. Hè. Zenden wij ook uit op Nederland 1. Griekenland-Rusland kun je ook bekijken radio op Nederland 1. Uh, radio 1, En op de Radio 1 is alles te horen. <laughs> dat dacht ik. Sorry, ik zit nog even in mijn televisiemodus? <clears throat> Excuses daarvoor. Uh, uh, nee. Luister gewoon nee. naar Radio 1, want dan kan je inderdaad alles tegelijk <laughs> horen. Maar veel beter krijg je tijd, en voorbereiden op de uitzending. <laughs> <laughs> jonge, jonge, jonge ja. En de de muziek, kapitalenvoud. Uh, hey, Chris Berry. Chris, Chris Berry, ja, die heeft een net muziek. al gesoundcheckt hier. Hè? Ja, ja. fantastisch. Ja. Super. Willen wij we volgende week? Nee, ja. België Polen. Bram de Hoek, België doet niet mee, we zullen de wond niet openrijden, maar hoe komt het? Nou, jullie hebben toch zulke fantastische voetballers? al De, de rode duivels. Ja, ik ben geen uh, voetbalkenner, ja. maar misschien leg het dan <laughs> aan, de, aan, de, aan de coach. Ja, we hebben wel een paar zeer goede internationale verdetten... maar het lukte blijkbaar niet. De Belgen nee. kijken relaxer naar het EK voetbal dan de Nederlanders, denk nou, ik. Op dit moment. Maar jullie hebben wel humor, hè? Wat was het vorige week alweer? Uh, Egoland verliest van Legoland. Ja. Ja lacht daar heel het land om, maar heb je die ook niet gezien? Nee, nee. Ja, er zijn wel veel Belgen die ermee lachen. Maar ik vind dat een beetje flow als je zelf er niet uh, in de selectie geraakt... om dan te lachen met een land die je het wel uh, doet. Ja. Kijk, dat is, ja, is, is eerlijk. Is eerlijk en heel, heel, heel, heel Belgisch hier. moet ja, zeker ja, vanmiddag nog je boek signeren ergens. Ja, in Bussum. In Bussum, ja. Bus ja, ja, bus ja daar staan ja, veel mensen waarschijnlijk uh, ja, met de keukenmensen al in de aanslag. <laughs> Pas maar op. Ruud morgen Nederland-Portugal. Het gaat worden. Jij bent toch een beetje een soort bij Amsterdammer straks. Echte. Ja, ja, kijk, je hoopt natuurlijk allemaal gewoon dat Nederland daar gaat uithalen, dat dus het gaat gebeuren. Maar ik vrees het ergste. Ja, ja. ben je ook wel zo pessimistisch in Nederland, Ja, ik kan er niks aan doen. Ik kan er niets aan doen waar is, de, heb... waar is die Hollandse lef gebleven? Ja, ja dat, dat vraag F ik me ook af. Dat, is dat gaat helemaal mis met dit land, zo. Hoor. Ja, nee, nee, nee, Nederland hey, maar, wint gewoon morgen. We, we gaan winnen. winnen. We gaan winnen. Van je wel heel gegeven. snel om. Ja. Ja, dan vergeet je dit EK nooit. <laughs> nee, precies. Die Cristiano Ronaldo als je ja. haar maar goed ziet. Ik hoef er niet bang voor te zijn. Wij hebben Wesley.